Christian Bodebakker met het nos journaal. Het Duitse parlement heeft gestemd met versterking van het Europese noodfonds. Alleen de voormalige communisten van die Linke en enkele dissidenten van andere partijen stemden tegen. De bondsdag is akkoord gegaan met meer bevoegdheden en meer geld voor het noodfonds. Dat betekent dat de Duitse bijdrage aan het fonds omhoog gaat van 123 naar 211 miljard euro. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond de Mexicaanse griep in 2009. Dat heeft minister Schippers toegezegd aan de Tweede Kamer. De Kamer wil weten welke rol de farmaceutische lobby heeft gespeeld bij het besluiten om 34 miljoen vaccins tegen de griep aan te schaffen voor 7 euro per stuk. Uiteindelijk bleek het virus vrij mild en moest de helft van de vaccins worden weggegooid. Nederland heeft de toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa niet in goede banen kunnen leiden. Hun aantal is destijds fors onderschat, zegt een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer. De commissie is geschrokken van het aantal malefiede uitzendbureaus. Die betalen vaak veel te lage lonen. Het onderzoeksrapport spreekt ook van slechte, vaak schrijnende huisvesting. In Bahrein zijn zeker twintig artsen en verplegers tot lange celstraffen veroordeeld... omdat ze gewonde anti-regeringsbetogers hebben behandeld... Volgens de aanklager maakten ze zich schuldig aan het aanzetten tot een staatsgreep en het uitlokken van sectarisch geweld. Ze kregen straffen tussen de 5 en 15 jaar. Mensenrechtenorganisaties zijn verbijsterd omdat de verdachten alleen maar hun medische plicht deden. De Belgische regering heeft het noodweer op pukkelpop erkend als ramp. Dat betekent dat de organisatie en de festivalgangers een beroep kunnen doen op het rampenfonds voor schadevergoeding. Als ze voor meer dan 250 euro schade hebben. Door het instorten van een festivaltent kwamen in augustus vijf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Veel anderen hadden materiële schade. Het weer, veel zon, weinig wind en maximaal van 22 tot 26 graden. Ook morgen en in het weekend is het zonnig en vrij warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoete 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dus zo. Met een half van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil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 Want er is nog maar één vracht, die moet in het donker buiten gaten worden gebracht. Ik denk de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. Men zwijgt van wat men hoort en ziet.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 Do-do-do-do-do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 Broad day, light, broad day, In the broad day, please don't leave me alone Leave me alone in the broad day Not them razors And who you think you are Screaming Hollywood burn You really wanna stop it Then burn your sperm Cause it's here Be going on Until it's not And then a little more Daylight Leaving me alone In the broad daylight in the broad Daylight In the broad daylight in the broad Daylight In the broad daylight, the broad daylight. The broad day. Bro, don't leave me alone Leave alone In the broad daylight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 Well, Romeo and Juliet.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 Er ligt vast wel.